1 uur. Het NOS-journaal door Alt Megens. Goedemiddag. Maxime Verhagen, niet beschikbaar als CDA-partijleider. Noord-Nederland maakt zich op voor hoogwater. En politie in Tiel houdt een inbreker aan van 12 jaar. Vooral in het noorden vallen vanmiddag buien. Staat een matige tot vrij krachtige westenwind aan zee krachtig tot hard. Door de graad of 9. Vanmiddag volgt opnieuw regen. De wind neemt toe met aan zee kans op een zuidwestenstorm. storm. En in het hele land zware windstoten. Morgenochtend gaat de regen over in losse buien. Met dan kans op onweer en hagel. En aan zee is tot ver in de middagmorgen kans op storm vicepremier Maxime Verhagen wil geen CDA-leider worden... en is bij de verkiezingen ook niet beschikbaar als lijsttrekker. Dat zegt hij in een interview met het weekblad Elsevier. Vragen heeft naar eigen zeggen een imago dat schadelijk is voor het CDA. Politiek verslaggever Marcel Bril.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 noorden van Nederland maakt zich op voor hoogwater. De waterschappen van Friesland, Groningen en Drenthe staan op scherp. Paul Sanders is in Groningen. Daar hebben ze net gepraat over die hoge waterstand. Paul, wat is daaruit gekomen? uitgekomen? Nou, er is uitgekomen dat men uh, in ieder geval de, het hoge water goed in de gaten houdt. Even voor de duidelijkheid, sinds 14 jaar staat het water hier, uh, uh, nou, heeft het water nog nooit zo hoog gestaan. En dat, uh, dat betekent dat uh, men bij het waterschap uh, uh, op de tenen staat... om te kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Vanmiddag is er een overleg geweest. Uh, dat is nog steeds bezig. En als het goed is, gaat men vanmiddag om drie uur... naar alle waarschijnlijkheid gaat men besluiten... om het Pijzer-Made-waterbergingsgebied uh, open te zetten. Dat is een, een soort ja, een hele grote bak waar drie miljoen kuub water in kan. En uh, de, uh, als dat gebeurt en als die polder langs wel een beetje volloopt, dan zal overal in de provincie het waterpijl een beetje gaan zakken... Dat kan variëren tussen de 10 en 30 centimeter. Ja, en dat zou dan nou weer extra ruimte bieden voor eventueel regen die er nog de komende 24 uur gaat vallen. Een, een extra berging voor 3 miljoen kub water. Verder nog andere maatregelen die, uh, die genomen kunnen worden? Nou ja, er zijn natuurlijk al twee andere kleine berging, uh, bergingsfaciliteiten zijn opengezet. Uh, normaal zou men ook kunnen spuien op de Waddenzee. Dat is een beetje een probleem, want de wind staat de verkeerde kant op, waardoor dat, dat spuien, dat lozen op de Waddenzee van water, dat dat helaas niet mogelijk is. Men moet het dus eventjes uitzien te zingen tot uh, komende vrijdag, want dan is het waarschijnlijk wel weer nodig. En dan kan men dus ook weer water op de Waddenzee spuien, en dan uh, ja, dan kun je echt heel veel water afvoeren en waarschijnlijk uh, zullen dan uh, de grootste problemen achter de rug zijn. En verder ja, is men vooral uh, bezig om de boel goed in de gaten te houden. De dijken worden in de gaten gehouden, de kaders worden in de gaten gehouden. Maar vooralsnog geen uh, huizen die onderlopen, geen uh, wegen die zijn afgesloten of iets dergelijks. Het water staat hoog en dat is uh, reden tot zorg, maar nog geen reden tot paniek. Paul Sanders in Groningen, dankjewel. De snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere mogen worden uitgebreid. Dat heeft de Raad van State bepaald. Alle bezwaren van particulieren, bedrijven en organisaties... tegen het besluit van minister Schulz van Hagen zijn ongegrond verklaard. Door de beslissing kan dit jaar worden begonnen... met het verbreden van 63 kilometer snelweg op de A1, de A2, de A6, de A9 en de A10. Een paar trajecten wordt het aantal rijstroken uitgebreid naar vier of vijf per richting. En ook worden bestaande bruggen en viaducten aangepast...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 pvv leider Wilders pleit daarvoor naar aanleiding van het boek Judging the Netherlands, waarin Nederlandse politici worden geïnterviewd over de jodenvervolging in Bezet Nederland. In het boek zeggen de oud-ministers Gerrit Salom en Els Borst ook dat de Nederlandse regering excuses moet aanbieden. Het boek kijkt verder terug op de compensatie voor geroofde Joodse tegoeden. Els Borst van D66 zegt in het boek dat de Jodenvervolging... koningin Wilhelmina destijds in Londen nauwelijks bezighield. Dat zou wel anders zijn geweest als katholieken... of gereformeerden gedeporteerd zouden zijn, zegt Borst. Dit is het NOS Journaal, het door megens. Ganzen mogen in Nederland niet worden vergast. Dat heeft de Raad van State besloten. De enige uitzondering is de nijlgans. Aangezien de nijlgans oorspronkelijk niet van natuur in Europa voorkomt... maar door het toedoen van de mens Europa is binnengekomen... geldt dat verbod op het doden met gas niet voor de nijlgans. Omdat het uh, uh, geen inheemse ganzensoort is... zoals dat wel voor de andere ganzensoorten geldt. Faunabescherming had de zaak tegen de provincie aangespannen. Harm Niese van faunabescherming is opgelucht. Het is een buitengewoon prettig begin van het nieuwe jaar. Ja, Behalve de nijlgans, hè, daar wordt een uitzondering voor gemaakt.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 Harm Niesen was dat, van Fauna Bescherming. Porsche heeft het afgelopen jaar goede zaken gedaan. In 2011 werden ongeveer 115.000 sportwagens verkocht. Het waren er 18.000 meer dan in het jaar ervoor. Verder is opmerkelijk dat Porsche vorig jaar 300 nieuwe ingenieurs in dienst heeft genomen... in verband met de snelle groei van het bedrijf. De directie van Porsche verwacht ook dit jaar geen last te hebben van de economische achteruitgang. In een interview met een internationaal autoblad zegt directeur Hatz... dat er dit jaar waarschijnlijk nog een paar honderd extra hoogopgeleide werknemers moeten worden aangetrokken. Bij Porsche werken nu 3500 mensen. De best betaalde premier ter wereld moet een groot deel van zijn salaris inleveren. Premier Lee Sin-lung van Singapore, dat is hem namelijk, die gaat een derde minder verdienen. In plaats van het jaar salaris van 1,8 miljoen euro doet hij een stapje terug en verdient hij binnenkort 1,2 miljoen euro. De commissie heeft dat bepaald. Ook andere leden van het kabinet moeten van de commissie geld inleveren. Maar ondanks die salarisverlaging, goed nieuws voor de premier... blijft hij de best betaalde ter wereld. De Duitse lijnbus heeft in Vaals voor een ravage gezorgd. De chauffeur wilde een hond uitwijken die overstak... maar verloor daarbij volgens de politie de controle over het stuur. Uh, hij knalde tegen de linkerflank van de eerste auto op. Die uh, drukte daardoor een daarvoor liggende BMW omhoog... Die knalde in, uh, in een boom. Met zijn achterwielen kwam hij op de derde auto terecht. De boom uh, knapt af door het gewicht van de BMW. En die komt op een vierde auto die daarvoor ligt. Ja, de schade loopt volgens de politie in de tienduizenden euro's. Maar bij het ongeluk in Vlaanderen raakte niemand gewond. En niet onbelangrijk, ook de hond bleef ongedeerd. De politie heeft in Tiel een inbreker op heterdaad betrapt. die slechts 12 jaar oud bleek te zijn. Bewoner in de omgeving zag de jongen in een tuin met een zaklantaarn in zijn hand. De ooggetuigen waarschuwden de politie. Toen agenten bij het huis kwamen, zagen ze de jongen in de huiskamer. Hij had zich verstopt achter een stoel, zegt de politie. Gelijk grote tranen. En hij uh, kwam meteen met het verhaal van... ja, ik wil wel eens even ervaren hoe dat voelt om uh, inbreker te zijn. Nou, dat heeft hij geweten. Want dan mag hij wel mee met uh, twee grote agenten richting het politiebureau. Sport. Serena Williams heeft zich teruggetrokken van het tennistoernooi in Brisbane. De Amerikaanse raakte tijdens haar partij in de achtste finales geblesseerd aan haar enkel. Ze won de wedstrijd nog wel van de Servische Jovanovski, maar heeft besloten om niet meer verder te spelen. Williams hoopt weer op tijd fit te zijn voor de Australian Open, die over anderhalve week begint. Ze had in Brisbane juist weer haar rentree gemaakt na een paar maanden van afwezigheid. En badmintonster Yao Yi is uitgeschakeld op het Victor Korea Open. Ze verloor in drie games van de regerend wereldkampioen Wang Jihan. Uit China komt hij. Het toernooi in Seoul heeft een prijzengeld van 1 miljoen dollar... en is daarmee het hoogst gedoteerde toernooi op de internationale badmintonkalender. We gaan naar Wijnand slaan bij de ANWB. Verkeersinformatie Wijnand. De A12 van Den Haag naar Utrecht is een ongeluk gebeurd bij knoopend Prins Klausplein. Het zorgt voor drie kilometer file. De rechterrijstrook rijstrook is dicht... Bij Rotterdam is nu wat meer vertraging nog op de A16 van Breda naar Rotterdam. Voorknopend ter Bregseplein, 5 kilometer. Door een ongeluk zijn drie rijstroken dicht. Nog één keer de hoofdpunten uit deze uitzending. Vicepremier Verhagen wil geen CDA-leider worden... en is bij nieuwe verkiezingen ook niet beschikbaar als lijsttrekker. De waterschappen van Friesland, Groningen en Drenthe maken zich op voor hoogwater. En ganzen mogen in Nederland niet worden vergast. Dat heeft de Raad van State besloten. De enige uitzondering is de nijlgans. Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het gaat goed met het Nederlandse jeugdtheater. Ook internationaal timmeren we aan de weg, en hoe kan dat nou? Deel 3 van het radiodagboek van singer-songwriter Marieke Jager... waarin ze vertelt dat ze wel geteld een half jaar zangles heeft gehad... maar netjes haar huiswerk doen, dat is niet zo aan haar besteed. Je kan altijd uh, groeien en les nemen. Net als met gitaarspelen. Ik, ik kan veel meer uren oefenen en dan beter in worden. Dus dat weet ik ook wel. Maar ja, je moet dan ook discipline hebben om elke week naar les te gaan, oefeningen te doen. En dat, dat heb ik niet zo. Nee, ik ben meer van dat zelf uitvogen. En dan straks naar standpunt.nl De stelling dan, Nederland moet excuses aanbieden voor de passieve houding ten opzichte van de Jodenvervolging. De oud-ministers Gerrit Salm en Els Borst vinden dat ons land die excuses zou moeten aanbieden. Ze zeggen dat in een boek dat uh, is verschenen. En de PVV is het daar mee eens. Zijn excuses inderdaad op zijn plaats of is het onnodig om dat allemaal nu nog op te rakelen?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 Er zijn niet veel Nederlanders die kunnen zeggen dat ze op Broadway hebben gestaan. Dat wil zeggen, misschien wel op Broadway zelf, maar niet in de theaters natuurlijk daar. En vandaag komen er in ieder geval een paar bij, want in New York gaat het Zoom Theaterfestival van start. Tot eind januari brengt een aantal theatergroepen de meest succesvolle voorstellingen op de planken. En wat hen bindt? Nou, het zijn allemaal jeugdtheatergezelschappen. Theatergroepen met volwassen acteurs die voorstellingen spelen dus speciaal voor de jeugd, de Amerikaanse jeugd dit keer. En Lunch vraagt zich af, wat is er zo speciaal aan het Nederlands jeugdtheater dat het allemaal zo succesvol is? En dat bespreken we met Henk Scholten, dat is de directeur van het Theaterinstituut Nederland. Dag meneer Scholten. Goedemiddag. Uh, trekt het Nederlands jeugdtheater inderdaad volle zalen? Uh, het gaat in, uh, in Nederland gaat het heel goed, maar, uh, maar internationaal. En eigenlijk al een hele tijd hoor, gaat het uh, fantastisch ook. En uh, nou ja, dit festival op, uh, op Broadway. Of eigenlijk is het op de, op de grens van Broadway en 42nd Street. Dat maakt het nog uh, beroemder. In het New Victory Theater, dat is, uh, nou ja, is een hoogtepunt in de geschiedenis van het jeugdtheater. En zijn die voorstellingen, die Nederlandse voorstellingen, daar dan ook allemaal uitverkocht? Uh, een flink aantal is uitverkocht al. Uh, het gaat in totaal om zo'n 25 tot, uh, tot 30 voorstellingen uh, deze maand. En er zijn er een aantal uh, bijgeboekt ook tussentijds, omdat, uh, omdat inderdaad de voorstellingen die er eerst stonden al waren uitverkocht. Ja. En u zegt eigenlijk is dat al jaren aan de gang, zo niet misschien wel 20 jaar. Uh, wat is het succes van het Nederlands Jeugdtheater? Nou, er, zijn een, er zijn een aantal factoren. Eigenlijk gaat het, gaat het Jeugdtheater uh, terug. Uh, eigenlijk al wel tot, tot 1945. Toen is het het beroemde Capino ballet Hans Snoek, die is toen uh, met het eerste dansgezelschap voor de jeugd begonnen. Dat was 1945. Ja, maar eigenlijk zo in de jaren 70 en 80, na de actie Tomaat. die uh, het, het hele Nederlandse theater wat op zijn kop zette. is er ook in het Jeugdtheater heel veel gebeurd. kwamen er uh, nieuwe groepen. Uh, aanvankelijk in het, in het vormingstoneel, die dus veel op scholen gingen spelen. En eh, zo in de jaren 90 en, eh, en, en 2000 is dat alleen maar doorgegaan. Ja, en het unieke, heb ik begrepen, is ook dat men durft... maatschappelijke onderwerpen aan te pakken. Ja, dat, dat komt natuurlijk eigenlijk al, al uit de jaren 70 en 80. Dat klopt. Dat is één van de unieke kanten. Maar een tweede aspect is toch wel heel, heel duidelijk... dat anders dan in, in heel veel andere landen waar jeugdtheater op zijn best... Een, een soort uh, uh, klein broertje van het volwassen toneel is. Nee, dat het jeugdtheater in Nederland gewoon als een zelfstandige kunstvorm wordt gezien. En ook als zodanig, uh, eigenlijk sinds nou ja, de jaren tachtig en vooral de jaren negentig, uh, wordt gesubsidieerd door het Rijk. Ja. Kennelijk uh, weet het Nederlandse jeugdtheater goed aan te sluiten bij de belevingswereld van, uh, van jeugd. Um, maar is dat dan internationaal ook zo? Want Nederlandse jongeren zijn toch anders dan Amerikaans of nou ja, Afrikaanse jongeren, ik noem maar wat. Ja, misschien wel. Uh, we hebben het nu vooral over jeugdtheater, dus tot, uh, laten we zeggen, tot de jaar of 12, 13, 14. Uh, hoewel er in, in New York ook één voorstelling staat voor de, voor de wat oudere jeugd. Maar ik denk toch dat uh, de kinderen over de hele wereld, natuurlijk zijn ze allemaal verschillend, maar ze hebben ook wel heel veel dingen gemeen. En een van, de bijzondere, ja, een van de bijzondere dingen van het Nederlandse jeugdtheater is dat ze echt aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. Terwijl in heel veel andere landen het toneel voor kinderen toch meestal nog sprookjestoneel is of mm. bekende verhalen. Maar die belevingswereld, zegt u, die is toch eigenlijk gewoon universeel? Ik denk, ik denk het wel, kijk, eh, anders dan zouden deze Nederlandse voorstellingen natuurlijk nooit op in New York kunnen staan. Want daar komen gewoon eh, New Yorkse, Amerikaanse eh, kinderen, die komen daar naartoe. En die gaan dat ongetwijfeld ook, eh, ook herkennen. Ja. Maar goed, we hebben geconstateerd dat in Nederland moeilijke zaken ook worden besproken. althans dat, is, dat, is, dat zijn thema's in die voorstellingen. Um, zie je dan ook navolging al in andere landen? Want die hebben dat natuurlijk ook gezien en die hebben gezien dat dat succes heeft en dat het gewoon kan. Ja, en een aantal... Het eigenlijk traditioneel is bijvoorbeeld Zweden... en dat geldt ook, in, ook voor Duitsland. Dat zijn op het gebied van jeugdtheater ook sterke landen... als je het op die manier wil zien. Uh, maar uh, er zijn toch veel andere landen, ja, wat, ik, wat ik net zei, die, uh, die er een beetje huiverig voor zijn. En nogmaals, dat heeft, als je het bijvoorbeeld met Amerika zelf vergelijkt, hè, waar niet of nauwelijks uh, overheidsgeld is voor jeugdtheater. Hè, wat dus betekent dat uh, als je voor kinderen wil spelen, dat je eigenlijk altijd A. in hele grote zalen moet spelen, en B. dus bekende titels. En dan kom je toch weer op, op sprookjes of, uh, of bekende uh, boeken. Dan schrijft dus de markt ook voor dat je het uh, laten we zeggen, niet te moeilijk maakt. En in Nederland kan dat wel. Ja, ja. Nou, over dat geld en uh, alle toestanden daaromheen komen we zo meteen nog even te praten. Eerst maar eens even contact zoeken met uh, Erna van den Berg. Erna, goeiemiddag. Goedemorgen, go Ja, go Ja, goedemorgen voor jou. Want jij bent daar in New York. Ja. Uh, actrice ja. speelt bij theatergroep Stella uit Den Haag. En uh, jullie trappen daar ja. vandaag af op dat New Yorkse theaterfestival met een repelsteeltje. Ja, ja. Ja, om maar meteen over de titel te beginnen. Hier heet het Rumpelstiltskin. In uh, Nederland noemden we dat Niemand Weet Niemand Weet, maar dat is dan niet bekend genoeg. Nee, maar het is eigenlijk uh, gebaseerd op het, het beroemde sprookje Rebelsteeltje. Ja, ja, ja. ja. Um, en en om e precies te zijn speel ik hem niet, maar heb ik hem geregistreerd? Neem me niet kwalijk. Maar ik ben wel ook actrice. Nee, dat is goed ja. hoor. Zijn jullie zenuwachtig? Ja, wel een beetje. Ja. 200 kinderen komen er per schoolvoorstelling. En we hebben gisteren voor alle medewerkers van het New Victory Theater... die achter de schermen werken. Maar die waren heel erg goed. En de taal, ook de grappige of hilarische situaties... ondanks de zorgwekkende situaties, kwamen goed over. Dus wij zijn eigenlijk heel erg benieuwd naar hoe het dan is met de kinderen. Kun je iets zeggen over de voorstelling? Hoe, hoe ziet het eruit en, en wat, wat, waar gaat het over? Nou, het gaat over Esmeralda, de dochter van de molenaar, die prachtig cello kan spelen. Uh, het zit in een decor wat houten stijgerachtige dingen verbeelt. Het is een beetje ook omdat het soms ook op het strand afspeelt. Dus je zou ook kunnen voorstellen dat het een weg is door de duinen naar het dorpje. Uh, de molenaar schept heel erg op over de viool. Uh, ...prestaties van zijn dochter zo erg dat de prins hem uitdaagt. En wat kan je dochter dan allemaal wel niet meer? Zoals iedereen dat kent in het, uh, van het sprookje, mm -hmm. gaat hij zichzelf voorbij. En uh, dit is een thema wat uh, Hans van de Boom heeft uitgewerkt... ...wat echt gaat over ouders die eigenlijk hun identiteit soms ontlenen... ...aan de prestaties van hun kinderen en ja. dan eigenlijk te ver gaan. Kijk, en dat, en dat is wel weer uh, een universeel thema natuurlijk. Dat zullen alle ouders wel herkennen. Ja, ja, ja, en ook alle kinderen denk ik, ja. want uh, het zijn niet zozeer moeilijke onderwerpen, maar alles wat over ongemak of twijfel of onzekerheid dat wat speelt in een jong leven uh, is zijn universele thema's. Ja. We wat, wat, hebben die vraag net ook gesteld aan, uh, aan, aan uh, de, de, de andere spreker. Uh, wat is nou het geheim van, van het Nederlandse jeugdtheater? Ja, ik denk dat de combinatie, uh, uh, wat Henk Scholten ook al zei... Uh, tussen het feit dat uh, vormgevers en muzikanten... professioneel ingeschakeld worden binnen het jeugdtheater... dat het volwaardige voorstellingen zijn... en dat ze uh, inhoudelijke, moeilijke thema's niet uit de weg gaan... Uh, heel bijzonder zijn in het buitenland. Ja. We hebben heel veel in het buitenland gespeeld. Dat is eigenlijk altijd wat we terug horen. Hoe fijn het is om iets te zien... wat zo dicht op de huid van jonge kinderen kan zitten, zonder dat dat vervelend is, of belerend of eerder, ja. een eye-opener. En daarmee tonen jullie ook aan dat je belangrijk bent voor het Nederlands toneelbestel. Um, hoe gaat het met die bezuinigingen zo straks? Ja, <laughs> het ziet er niet goed uit, maar voor het hele veld niet. Dus ik denk dat dat voor het jeugdtheater uh, even goed zo zal gelden. En ik hoop heel erg dat er uh, in structureel uh, opzicht een goede uh, lijn... Uitgezet blijft worden, zodat talent kan doorgroeien. En, uh, en de sector op zich natuurlijk kan doorgroeien zoals dat hoort. Ja. Ja. Nou, te beginnen daar in New York. Uh, laat ze daar... Uh... Maar even een uh, poepie ruiken, zou ik bijna zeggen, vanuit ja. Nederland. Uh, veel, su ja. veel succes. Uh, Erna van den Berg is regisseur u. dus van dat stuk Het uh, Repelsteeltje... zoals ik dat dan maar even noem. Ja. Zoals dat wordt gespeeld door de theatergroep Stella uit Den Haag... in New York, dus op dat festival. Ik praat uh, door met Henk Scholten van het Theaterinstituut Nederland. Uh, ja, dat geld. Uh, we hadden het daarvoor al even over, voordat Erna aan de telefoon kwam. Uh, maar goed, zij ging er ook al over door. Dat is natuurlijk een groot probleem uh, voor de komende tijd. Dit kabinet had zegt van... we gaan uh, flink uh, bezuinigen op kunst en cultuur. ja. Nee, dat klopt. Dat is, uh, ik heb niet zo heel veel toe te voegen aan wat, wat Erna daarover zei. Er, uh, ja, er gaat 200 miljoen af. En dat betekent dat er uh, over de hele linie, maar, maar zeker ook in het jeugdtheater, dat er gewoon stevig bezuinigd wordt. Nou, dat is een, ja, dat is een aanslag. Dat, dat, is, dat is niet anders. Ja, tegelijkertijd denk ik van ja, je moet toch ook, je moet gewoon vooruitkijken. Dat moeten we natuurlijk met z'n allen in, uh, in de cultuur. Uh, en uh, er blijven gelukkig altijd kinderen. En wat wel, wel goed is, ook van dit kabinet, is dat ze zeggen van nou, educatie. Dat blijft wel heel belangrijk. Dus in die zin denk ik van ja, we moeten gewoon toch uh, positief en optimistisch blijven over ja. de toekomst. Maar het wordt een, een lastige. Wat ik begrijp dat nu ongeveer elke provincie heeft wel een jeugdtheatergezelschap. Blijven die allemaal overeind of gaan er een paar onderuit ook straks? Uh, nou, er, er zullen in, uh, er blijven in ieder geval een stuk of acht, uh, dus, uh, dat is inderdaad in het merendeel van de provincies, die blijven bestaan, maar vaak met, met veel minder geld. Uh, maar daarnaast zijn er, en dat is juist belangrijk ook voor de nieuwe aanwas, voor de jonge generatie, nogal wat, wat groepen en makers die afhankelijk zijn van het Fonds voor de Podiumkunsten. Ja, en daar is ook ongeveer de helft minder geld beschikbaar straks. Dus uh, daar uh, vallen de klappen ook. He, en dan heb ik het nog niet over productiehuizen, wat juist de plekken zijn he, voor dat nieuwe talent. En uh, die worden gewoon helemaal omzeep zeep geholpen. Uh, net overigens, dat moeten het misschien toch ook even noemen, als uh, wat dreigt voor, voor ons eigen uh, theaterinstituut. He, uh, kijk, zo'n zo maand op in uh, New York, bedoel, daar zijn wij ook trots op, want uh, bedoel, daar werken we als theaterinstituut, he, in, de internationale promotie is gewoon een van onze speerpunten. Ja. Daar zijn we al een aantal jaren mee aan het werk. En het, het, het lijkt erop dat dat gewoon, dat, nou ja, dit, dit kabinet zegt daar hebben wij geen geld meer voor over. En dat zou absoluut ook betekenen dat gewoon groepen veel minder naar het buitenland toe gaan. Want wij nodigen die programmeurs naar Nederland uit. En wij zorgen voor die, uh, voor die contacten. Ja. Goed. Nou, uh, het succes daar in, in New York uh, bewijst nog maar weer eens meer. Misschien dat daar dan uh, toch eens anders over gedacht moet uh, worden. Zeg ik dan maar even vanuit mijn positie hier. Henk Scholten, dank voor de uitleg. Van dat Theaterinstituut Nederland. Graag gedaan. Wat wil je nu doen? Uh, wil jij ja, gewoon een beetje gitaar spelen? Dan kunnen, wij even, kunnen we dat vast, uh, vast testen. Dan moet ik even alles uh, aanzetten. Je mag gewoon op gemakje aansluiten en een beetje gitaar en zang. Gitaar en zang, ja. ja. Oké. Okay. Dit uh, zou wel eens Gaan. iets. Uh, ja. Het zou wel eens uh, stiekem iets van uh, Marike Jager kunnen zijn. Maar uh, Marike is iets voor haar beurt. Want dat doen we natuurlijk netjes op volgorde hoe dat dan werkt. Dat gaat namelijk zo. Het Radio Dagboek. Deze week met... Marike Jager. Uh, ik ben singer-songwriter. We zijn een theatertour aan het voorbereiden... en de eerste try-out is komende donderdag in de Schouwburg in Kuik. Oké, okay, laten we thuis u en ik hier gewoon even afspreken... dat wat we net gehoord hebben, dat hebben we eigenlijk niet gehoord. Goed. Uh, Sanne Wallis de Vries doet het, Tigo Gerdand doet het... Casper van Koten doet het en Marike Jager doet het ook. Reclames inspreken. Voor Marike is het dé manier om niet meer afhankelijk te zijn, hoeven zijn... van een kunstenaarsuitkering en meer vrijheid te hebben voor het zingen. En we zoeken Marieke Jagerop in het theater van Kuik... waar ze haar show aan het opbouwen is. Wat wil, wil je nu doen? Uh, wil jij ja, gewoon een beetje gitaar spelen? Dan kunnen we, even, kunnen we dat vast, uh, vast testen. Dan moet ik even alles uh, aanzetten. Ik mag gewoon een makje aansluiten. En een beetje, gitaar en zang? Gitaar en zang, ja. ja. Oké. Okay. let's go on else today... <tomt> Uh, ik heb precies uh, een, een half jaar zangles gehad toen ik in Maastricht studeerde. En uh, toen begon ik te begrijpen wat ademsteun was. Alleen ik, ja, dus ik, ik heb een half jaar les gehad, maar ik, ik moet zeggen dat dat is het enige. En ik denk dat ik daar nog wel veel meer uit zou kunnen halen. Me the Hope whatever happens, love.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 Ja, dat is niks, Kees? Ja, die ademsteen vond ik wel heel nuttig. Maar ik weet nog wel dat ik ook heel goed moest articuleren. Dan gaat het weer over de articulatie. Maar uh, dat kan ik me nog herinneren. Dat, dat vond ik heel gek. Dat hele Engels moest wel heel netjes worden uitgesproken. Uh, en daar had ik heel erg moeite mee. En ja, als ik luister naar poepmuziek of wat voor muziek ook, weet je, waarbij gezongen wordt, dan kan ik er ook heel erg van genieten dat ik niet alles versta. Ik bedoel... Uh, je hebt gewoon mensen die je amper verstaat, maar dat hoeft ook niet altijd. Soms is de boodschap toch wel duidelijk. Duidelijk, sorry. But proud. The open... ik, uh, ik spreek af en toe commercials in, uh, reclames... Of uh, ik heb ook een keer iets gezoomen en uh, documentaires wel eens, dat soort dingen. Ook heel leerzaam. Ik heb ook ontdekt dat ik met mijn eigen stem weer veel meer kan, op die manier. Ik heb Nintendo gedaan, en diadermine. Ik was uh, wat eerder, wat, wat een paar jaar geleden, de stem van Hero. Dus alle fruitdrankjes uh, <laughs> komen uit mijn, uh, uit mijn mond. Uh, het heeft mij zeker wel geholpen, want ik heb eerst de WIK gehad en toen ben ik uh, tijdens, vanuit de WIK heb ik een, een cursus gevolgd voor stemacteren en toen ik daar wat geld mee kon verdienen kon ik ook de WIC laten vallen. En dus wel bezig met muziek. Want die commercials zijn vaak ook op tijden. Gewoon, ja, je bent flexibel en dat is ook vaak last minute. Of gewoon op een, op een gekke maandagochtend of, of ergens laat op de dag. En dus dat is was, was allemaal goed te combineren uh, met muziek. En daardoor heb ik gewoon uh, de vrijheid gehad om die week te laten vallen. En toch verder te gaan met de muziek. En dat is nog steeds heel belangrijk, want uh, het blijft investeren voor ons. Ja. I like what I see. Don't Marieke Jager in haar Radiodagboek gemaakt door Maarten Bleumers. Terugluisteren kan via lunch.ncv.nl/radiodagboek. We doen nog even een klein liedje. Dan het nieuws en dan beginnen we aan stand.nl. Nederland moet excuses aanbieden voor de passieve houding ten opzichte van de Jodenvervolging. Dat is de stelling waar u eens of oneens op mag zeggen. Nu Sharon Jones. Sharon Jones en de Kings. she ain't a child, no more. Zometeen dus Stand.nl, eerst is hier na net Wel. Radio 1, het NOS-journaal. Vice-premier Verhagen is niet beschikbaar als CDA-leider. In een interview met het weekblad Elsevier zegt Verhagen... dat zijn imago steeds tegen het CDA wordt gebruikt. Verhagen wil ruimte scheppen voor een nieuwe leider... die een eind kan maken aan de verdeeldheid binnen het CDA.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 De snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere mogen van de Raad van State worden uitgebreid. Alle bezwaren van particuliere bedrijven en organisaties zijn ongegrond verklaard. Nu kan worden begonnen met het verbreden van 63 kilometer snelweg. En De best betaalde premier ter wereld moet een groot deel van zijn salaris inleveren. Het is premier Lee Hsien-Lung van Singapore. Hij gaat een derde minder verdienen. Zijn jaarsalaris daalt van 1,8 miljoen euro naar 1,2 miljoen. Een commissie heeft dat bepaald. Ondanks de salarisverlaging blijft de premier van Singapore de best betaalde minister-president ter wereld. Nou, dat waren de hoofdpunten van het nieuws. ANUW Verkeersinformatie staat nog file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Knopen Ridderkerkje en Knopen Terbrechtseplein, 5 kilometer. Heeft te maken met een ongeluk. Het bergen is bijna afgerond, maar nu zijn nog tijdelijk drie rijstroken dicht. Dit is Radio 1. NCRV Stand.nl. Jurgen van den Berg. De oud-ministers Gerrit Salmen en Els Borst vinden dat de Nederlandse regering in Londen bijna niks heeft gezegd over de jodenvervolging. Zij vinden dat ons land excuses moet maken voor die slappe houding van de toenmalige regering in ballingschap. De oud-bewindslieden zeggen dat in het boek Judging the Netherlands van Manfred Gerstenveld... En ook PVV-leider Wilders pleit nu voor excuses. Ik ga erover doorpraten met David Barnau, onderzoeker bij het NIOD, het Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocide Studies. Dag meneer Barnau, goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen altijd in stand.nl met drie keuzes. Uh, daar mag Willem ja of nee op zeggen. En dan zometeen gaan we uitgebreid doorpraten, natuurlijk aan de hand van de stelling. Hier komen die keuzes. Het is te laat voor excuses. Ja. Um, de spijtbetuiging van het kabinet-kok voor de behandeling van joden... na de Tweede Wereldoorlog is genoeg als het om excuses gaat. Ja. En dan de laatste. Het zou vreemd zijn als Mark Rutte excuses maakt voor zijn collega Gerbrandi. Zeker. Dat is drie miljard, heb ik genoteerd. <laughs> um, u mag thuis natuurlijk ook meepraten, of waar u ook maar bent, uh, over onze stelling. Um, die luidt dus Nederland moet excuses aanbieden voor de passieve houding... ten opzichte van de jodenvervolging. Bent u daarmee eens of oneens sms staat naar 7070, 70, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen. Dat nummer is 0800-1101. U kunt naar de website gaan, www.stand.nl... en daar u eens of oneens achterlaten. En datzelfde geldt voor Twitter. Uh, als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Uh, meneer Barnau, ook even die stelling voor u. Nederlands moet excuses aanbieden voor de passieve houding... ten opzichte van de jodenvervolging. Het zou gek zijn als ik nou ja zou zeggen. Ja, hè? <laughs> Mijn antwoord is nee. Ja, oneens. Maar leg oneens. eens uit waarom. Nou, de, de, de discussie hierom is, is, is niet nieuw, maar hij verengt zich wel heel erg. En er wordt eigenlijk absoluut geen rekening gehouden dat we niet praten over 2012... maar over 1940 en 1945, waar bij de geallieerden en bij de regering in ballingschap... het overwinnen van Duitsland centraal stond. Dat was het allerbelangrijkste wat moest gebeuren. Uh, ten tweede denken de mensen allemaal dat men toen in uh, Engeland... of in uh, Nederland of in Frankrijk, dat iedereen wist dat er in het oosten, in Polen, dat daar joden vergast werden... op een andere manier vermoord werden. Dat is gewoon niet zo. Maar met de kennis die we nu hebben... en de eindeloze tv's uh, ja. en uh, kranten en uh, noem maar op... Maar, denken van, mensen dat. Maar van de regering in ballingschap mag je toch wel verwachten... dat ze een beetje weten hoe de situatie is in Europa op zo'n moment, toch? Uh, voor een deel wel, maar een regering in ballingschap... geeft al aan wat het is. Ze wisten al nauwelijks wat er in Nederland aan de hand was. Er waren geen verbindingen. Het was heel moeilijk om te horen te krijgen wat er in Nederland gebeurde. Laat staan wat er in Polen gebeurde. Mm. En er is nog een ander, en ik denk dat dat ook een zwaar punt is... voor de oorlog was in West-Europa of in grote delen van de wereld... was de cultuur bepaald door Duitsland op de universiteiten, en daar komen die, die ministers meestal vandaan... waren alle boeken in het Duits. Hun, hun, hun hoogleraren, als die wat wilden weten, gingen ze naar Duitsland. En dat was Duitsland van Goethe en, en Schiller. Mm -hmm. Een hoog gecultiveerd land. Dat daar nu een Hitler zat, dat was natuurlijk vervelend en gek... maar dat, zou wel, dat konden we bevechten. Maar dat zo'n hooggecultiveerd land tegelijkertijd bezig was... op industriële wijze een deel van de eigen bevolking uit te roeien... dat is iets wat heel moeilijk... Ben je naar binnen komt als je zo geleerd hebt dat die Duitsers een eigenlijk een hogere cultuur zijn hmm. dan jezelf. Uh, wat uh, uh, ja, de, de regering in Ballenschap, maar ook de koningin, toen, wil Helmina natuurlijk wel verweten, is dat er via Radio Oranje eigenlijk nauwelijks iets over die uh, Jodenvervolging is gezegd. Het was helemaal op het eind, geloof ik, 44. Heeft ze daar in haar toespraak iets over geroepen? Er, er is wel eens nu en dan uh, over gesproken. Maar dat, dat uh, geeft ook aan dat de mensen denken dat die regering en dat willem een enorme invloed had op Nederland. Absoluut niet. Ten eerste, Radio Oranje zond uit op de korte golf. Een kwart van de Nederlandse radiotoestellen, dat waren de miljoen, die konden korte golf ontvangen. Dan kom je op 250.000. Een heleboel radio. Uh, ontvangers waren al uh, ingeleverd, in beslag genomen door de Duitsers. Dus er luisteren gewoon heel weinig mensen naar. En stel dat de koning elke week opgeroepen had: u moet uw Joodse buurman helpen. Dan hebben mensen ook gezegd: ja, u hebt daar makkelijk praten in Londen. Mm, ja. um, de PVV was er vanmorgen heel snel bij. Uh, Eigenlijk is de, de, de, de, de, de hele discussie nu weer ontstaan naar aanleiding van het boek. Uh, ik heb dat al even in de inleiding gezegd. Toenmalige uh, ministers Borst... en. Uh, uh, Zalm, die hebben daar in dat boek blijkbaar een, een commentaar op gegeven en die vinden dus wel dat die excuses moeten komen. PVV was er vanmorgen bij als een van de eerste partijen... om te zeggen van, we zijn het daar wel mee eens. Dat blijkt me niet zo verstandig als je wil... dat er een, een motie in de Tweede Kamer aangenomen zou worden op dit onderdeel. Want? Ik denk, dit is een signaal voor een heleboel andere partijen. Als het PVV iets voorstelt, doen we het niet en ook een partij die, laten we zeggen... grote delen van de Nederlandse bevolking constant schoffeert... zonder daar verontschuldigingen voor aan te bieden... lijkt het niet de meest aangewezen partij. Dus het is eigenlijk verstandig om misschien even te wachten ook met een reactie. Dat lijkt me wel, ja. ja dus dat, dat is wat andere partijen voorlopig ook, uh, ook doen. Um... Ja, uh, uh, uh, Borst en Zalm dus komen in dat boek uh, voor. en uh, dat, dat boek heet dus Judging the Netherlands van Manfred Gersterveld. Um, je kunt je afvragen waarom zij dan, als ze dit zo belangrijk vinden... ze hebben zelf natuurlijk uh, regeringsverantwoordelijkheid gedragen in, uh, in paars. Uh, waarom hebben ze het toen dan niet geregeld? Ja, uh, Borst zegt dat ze dat wel had willen doen als ze geweest zou zijn. Dat is ook een hele goede. Zalm zegt, dankzij mij heeft Kok wel... Uh, niet zozeer excuses als wel sorry gezegd. Maar... Ja, dat ging ook vooral over na de oorlog. De na de oorlogse zaken. Ja. ja, er zijn een heleboel momenten waarop, waarover je excuses kunt aanbieden. Maar in 1997 is er al een boek verschenen van Landen van de Zee... om ergens te voorkomen... waar ook een grote aanval op de, op de regering in Londen zaten en op Wilhelmina. En toen heb ik geen... geen uh, borsten of zalmen gehoord van we moeten excuses aan gaan bieden. Mm. Wij zijn niet zo'n excusesland, is het ook. Um, en en uh, dat kabinet, Paas 1 was het volgens mij... is wel overgegaan tot die herstelbetalingen aan overlevers... Ja. en hun nakomelingen van de jodenvolging. Uh, ja, er zijn ook mensen die zeggen... ja, dat, daar kan je toch ook uitleggen als een soort excuses. Nou, als, als, als het C centraal Joods Overleg... wat zich daar toen uh, actief mee bezig hield, gezegd dat nou, wij accepteren pas geld uh, eerste excuses... Uh, dat had ik heel mooi gevonden. Nu hoor ik dat de CEO nu wel excuses wil. Dat vind ik ook wat laat. Mm. Borst zegt in het boek uh, over die, die restitutiediscussies... daar heb ik eigenlijk een uh, groot gevoel van schaamte aan uh, overgehouden. Uh, de vraag is ook, waarom heeft dat allemaal zo lang geduurd? Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Want er zijn de afgelopen jaren toch verschillende studies verschenen... waaruit het bleek dat er vrij kort na de oorlog... met allerlei... Uh, fouten die gemaakt zijn, hoor. Maar dat er heel resoluut geprobeerd is om de Joden die terugkwamen. om die uh, terug te geven wat van hun gestolen was. Uh, dat er fouten bij gemaakt zijn, dat is zeker. Dat er grote fouten bij gemaakt zijn ook. Maar het verhaal wat uh, aan het eind van de 20e eeuw gold. van nou de Joden hebben nooit wat teruggekregen. dat is echt valikant onjuist. Ja. Um, volgens mij noemde u net al het Centraal Joods Overleg, hè, geloof ik. Ja. Ja, want uh, we hebben even gebeld inderdaad, de secretaris daar, Ruben Vis, die uh, vindt dat excuses maken iets is dat uit de regering zelf zou moeten komen. Uh, komen er oprechte excuses, dan is dat rijkelijk laat, zegt hij. Maar niet zijn oprechte excuses er om geaccepteerd te worden. Ja, dat is mooi, maar wat de een oprechte excuses noemt... dat vindt de ander weer een doekje voor het bloeden. Dus dan, de discussie blijft gewoon doorgaan. En je vat uh, alles niet samen met alleen maar dat centraal Joods overleg natuurlijk ook? Uh, ook dat niet. Uh, er zijn natuurlijk uh, meerdere groepen. Maar ja, uh, stel dat uh, we nu gaan zeggen we excuseren ons voor uh, zoals de regering zich gedragen heeft. Dan gaan we daarna ons excuseren dat onze overgrootouders ook niet genoeg gedaan hebben in Nederland om Joden te helpen? Mm. Uh, dat is natuurlijk het probleem met het woord excuses ja. ook, hè? Ja. Als een land excuses voor iets maakt, dan heeft dat ook nog allerlei gevolgen vermoeden. Natuurlijk, want, want de suggestie dat als, als Wilhelmina dus nou maar elke week het groep had... dan zouden de Nederlanders wel geholpen hebben, dat vind ik ook wat gek. Maar dan zouden de Nederlanders niet uit zichzelf hun Joodse buren geholpen kunnen hebben. Ja. Iemand op onze site zegt, zou het niet tijd worden dat de, de huidige koningin... haar excuses aanbiedt voor het wegkijken van haar voorouders? Dan kom je in een buitengewoon moeilijke positie. Want de koning, wat de koning zegt, moet door de premier ja. verdedigd worden. Ja, ja. Maar goed, de, deze meneer of mevrouw zegt: ja, eigenlijk moet je dus niet de regering erop aanspreken. maar misschien wel de koningin. Maar ja, ja, maar die, is, dat... die, die bestaat niet in de regio. Nee, dat is de regering ook natuurlijk tegelijk. Um, volgens borst uh, zag de regering van minister-president Gerbrandi. de Joodse Nederlanders als een bijzondere groep. en niet als echte Nederlanders. Is, is dat waar eigenlijk, wat zij zegt in dat boek? Technisch waarschijnlijk wel, want we hadden toen verzuiling. En ik denk dat Gerbrandi als schrift. Ge de katholieken ook als een aparte groep zag. Maar als een gereformeerde zegt dat de Joden als een aparte groep ziet. dan bedoelt hij daarmee het door God uitverkoren volk. Dat is dus een hele positieve benadering. hoe gek het ook klinkt. Ja, ja. Dus ook dat is niet een reden om iets. Uh, om sorry voor te zeggen. Nee, nee, nee, nee. Dat lijkt me even fout. Ja, je, je, je kan het uitleggen als van. oh ja, dat is een aparte groep. Dan, dus, uh, dan, ja. maak, die, maak die maar af. Ja. Nou, ik denk niet dat je dat Gebrandi in de, in de schoenen kunt schuiven. Nee. Dat heeft hij niet bedoeld in ieder geval. Nee, en haar opmerking van, stel dat de katholieken vervolgd waren, dan et cetera. Ik weet het niet. Dat zegt ze wel met zoveel gemak, dan, dan zouden we wel wat gedaan hebben. Dat weet ik echt niet. Nee. Um, u zei het zelf al, de Joodse gemeenschap zelf reageert ook heel divers. Uh, sommigen zeggen dat excuses maar een begin dan zijn. Uh, en er zou meer rechtsherstel moeten komen... Uh, er zijn nog uh, zoveel dingen die niet afgerond zijn als het gaat om de jodenvervolging in Nederland. Uh, dat, dat, dat is het grote probleem natuurlijk ook. De kunst bijvoorbeeld, denk ik aan. Nou ja, maar daar is een commissie mee bezig. Dus je kan niet zeggen dat er niks gebeurt. Je kan zeggen het gebeurt te laat. Maar er is een de commissie Cordes of de commissie Rechtsgestelde Kunst. Die, komt, die heeft elk jaar 20, 30, 40 zaken te behandelen. En die worden heel vaak in het voordeel van de benadeelde uitgelegd. Ja. En er zijn zaken die helemaal die niet meer uit te zoeken zijn. En dat, dat is jammer. Maar dat, je kan moeilijk als kleinkind zeggen, mijn grootvader had volgens mij een Rembrandt aan de muur. En die hangt daar en die wil ik terug. Verder kan ik niks bewijzen. Ja. Ja, dan houdt het op. Ja. Er zijn natuurlijk wel landen die excuses hebben gemaakt he, voor hun houding tijdens de Tweede Wereldoorlog ten opzichte van uh, Joden. Uh, ja, in die zin zou je kunnen zeggen: ja, dan zou Nederland dat toch ook kunnen doen? Ja, maar ik, ik heb zelf het mooie voorbeeld van de Franse Spoorwegen. Die heeft een jaar of drie geleden excuses aangeboden. Uh, wegens het vervoer van Joden. Toen bleek dat de Franse Spoorwegen bezig waren. om in te schrijven op een aanleg van een uh, hoge snelheidslijn in Californië. Ach. En ze waren bang dat uh, Joden in Californië zou roepen... nou, die uh, vuile Fransen die willen we hier niet hebben. Er zat gewoon een economisch dus, belang achter. Zeker? Het was, was niet zozeer vanuit het hart, Niets. zeg maar. Nee, nee. Ja, nee. Gewoon economisch belang. Ja. Um, nog even terug naar die situatie. Want Kok heeft natuurlijk iets gezegd over wat er na de oorlog is gebeurd ooit. Uh, dat ja. was een beetje onder druk van Zalm, die dus in dat kabinet zat. En Borst ook, begrijpen we nu. Um, je zou ook kunnen zeggen, nou ja, met wat de PVV nu zegt... zou je Rutte misschien wel uh, een eindje die kant op kunnen krijgen. Dat is natuurlijk een belangrijke partij in de, in de huidige constructie... zoals we die kennen in Nederland. Ja, maar ik, ik, ik zie de grote commissie van ambtenaren al rond de tafel zitten... van wat moet er nu precies gezegd worden? En uh, we mogen natuurlijk uh, niet iets zeggen over de koning. Dat nee. probleem ga je krijgen. Ik zie niet een regering, een, uh, de grootmoeder van uh, onze huidige... Uh, ...vorst uh, gaan bekritiseren. Nee. Nou, dan krijg je maar halve excuses. Ja, en dan krijg je daar weer een hoop gedoe dan over? Dan krijg je daar weer een hoop ja, gedoe ja, over. Ja. Het is allemaal niet makkelijk... Nee, nee, nee. <laughs> nee we zo het gaat niet. het met geschiedenis. De ja, ja, erfenis het... van de Tweede Wereldoorlog, die eelt lang na. We lossen het niet even hier uh, eventjes op. Uh, dat is duidelijk. We gaan kijken wat onze uh, bellers vinden. en Ik uh, vraag u graag om uh, mee te luisteren en dan uh, kom ik zo meteen graag bij u terug... om die reacties uh, door te nemen. David Barnow van het NIOT. Onderzoeker is die daar. Uh, nog maar een keer de stelling. Nederland moet excuses aanbieden voor de passieve <kwijnt> houding... ten opzichte van de jodenvervolging. Barnow zegt dus nee. Daar ben ik het mee oneens. We zijn benieuwd wat u vindt. Voorlopig 45% is het eens... 55% oneens. En er is door ruim 1200 mensen gestemd. Stand.nl, goeiemiddag. Ja, goedemiddag met Van Dijk. Ik wil graag twee opmerkingen erover maken. De eerste is dat ik ben verbaasd over een toch respect, gerespecteerde historicus als de heer Barnau. Dat hij de relevantie van de deportatie niet ziet. Kijk, al, al, al zou er geen holocaust zijn geweest. He, er is toch een overheid die, heeft, uh, die onverschillig is geweest en, en, en, en heeft uh, ten opzichte van het feit dat een enorme bevolkingsgroep, meer dan 100.000 Joden, dat die als aparte bevolkingsgroep zijn gedeporteerd. Dus uh, dat opzichte staat gaat, zijn opmerking. Dan dan wacht, op, wacht, op. wacht even meneer Van Dijk, dat gaat over de opmerking van Barnoud dat hij zei van uh, je moet ook de rekening mee houden dat zij zaten daar in Londen en wisten waarschijnlijk niet wat er allemaal gebeurde. U, u zegt dat geloof ik niet. Nou, Alleen dat niet, maar ik, vraag, ik zou graag willen dat heer Barnow dan maar eens eventjes kennis neemt van onder andere de boeken van de jonge presser. En als hij dat al heeft gedaan, dat nog maar eens een keer herhaalt. Want dat staat duidelijk in de hoeveel de regering in Londen wel wist. Ja, en ze hadden wat dat betreft okay. genoeg informatie. Tweede punt. Tweede wat? punt is dat een excuses, wel of excuses niet, het gaat vind ik ook om de relevantie. Wat doe je met die excuses? Uh, leer er wat van of niet? En in dat opzicht, kijk, de, de regering in Londen was niet antisemitisch. Ik vond, ze waren onverschillig. En ik zie vandaag de dag ook die onverschilligheid. Ik heb het niet over het antisemitisme, wat je wel eens ziet bij SP'ers die in de anti uh, israël mm -hmm. echt antisemitische leuzen roepen en dergelijke. Zoals die Harry van Bommel. Nee, ja. ik heb het echt over, over, over de onverschilligheid, en op opzij in Amsterdam, van de no-go-area's. Ja. Er zijn ja. er wijken waar mensen die zich als Jood manifesteren echt niet kunnen komen. U zegt eigenlijk door, eigenlijk door die excuses aan te bieden, zou je ook wat over de onverschilligheid nu zeggen? Nou ja, wat mij stoort is, wat mij werkelijk stoort is, dat de, de, de, ik, ik sprak met een partijgenote van, van mevrouw Borst, de d 66 een, een jaar geleden ongeveer, over die Nogo-Aria's, ja, voor die ontnamen, die ontkende dat gewoon. Die, dat is helemaal niet waar. Maar, dus maar. Het is gewoon pure onverschilligheid. Okay. Niet, er zijn geen antisemieten, helemaal niet. In tegendeel. maar de, de, de, de laktheid en nou. de onverschilligheid daar tegenover. Punt is duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag met mevrouw Kloppenborg. Uh, ik wil zeggen, ik ben helemaal tegen. Want uh, ik weet precies hoe het in de oorlog gegaan is. Mijn moeder die nam afscheid van de Joden die de volgende dag weg moesten. En ze kwam huilend terug en ze zegt... Uh, en ze komen nooit meer terug. Dat voelde ze, terwijl ze zelf, die Joden het zelf niet voelden. Uh -huh. En toen heb ik nog gezegd van, kunnen wij dan niks doen? En toen zegt ze, ja, hier, mijn, mijn, wij hadden zeven kinderen. Waar moeten we ze laten... Dus dat kon niet, want dat kwam bij dat als je ze in huis had, weet je, de, de vaders werden doodgeschoten. Hmm. Moet je je voorstellen wat dat betekent voor een, een kind. Maar goed, dat was niet al dat was niet I, al, zegt, iedereen, iedereen koos mijn, voor zijn eigen Mijn, hart. Uh, mijn uh, neef die was priester en die heeft allemaal doodbewijzen ge, afgegeven. En hij is zelden vooropgepakt. Hij is jaren in, in de gevangenis geweest. in ben je daar in Amersfoort. Ziek terug uit het uh, gevangenis gekomen. En een paar jaar later was hij er dood aan gegaan. Hmm. Uh, mijn schoonfamilie... Maar wacht even mevrouw, want, want, want ik heb nog heel veel mensen hangen die u graag een mening willen oh, dan geven. Oh, hou ik ermee op. Maar ja. ik wil maar even zeggen dat ik helemaal tegen was Nederland heeft. Heel, heel veel gedaan ervoor. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, de ijskoude toelichting van meneer Barnau... Die choqueert mij heftig. Ik zie die meneer meer als een emotieloze kamergeleerde. Zelf een zoon van een Joodse vader. Mijn opa was 43, mijn oma 39, toen ze 19 november 1943 in koele bloeden met hulp van de Nederlandse overheid in Auschwitz werden vermoord. Uh, 90% van de rechtelijke macht werkte hier aan mee. En eigenlijk is de rechtelijke macht na de Tweede Wereldoorlog nooit echt gezuiverd. Ook de Hoge Raad, daar kun je ook boeken over lezen... is eigenlijk ook nooit gezuiverd. Joodse rechters werden ook gewoon uit hun ambt ontheven. U vindt, en vindt Barno, basis, die, u vindt op basis meneer daarvan... Meneer maakt mij, maakt mij heel erg verdrietig. Ik zou, als ik de mogelijkheid had... Uh, in de politiek kamer vragen stellen... om deze man een ander baantje te geven... maar niet bij mij de emoties... Uh, nee, Oké, okay, Maar u vindt, u vindt los even van wat Barno erover zegt... u vindt er gewoon dat de, de overheid moet excuses aanbieden hiervoor... Hoewel het wel krokodillentranen zijn. Want hoe de overheid op dit moment handelt ten opzichte van Israël... en als ik kijk naar christenen met hun vervangingstheologie, dan vermoed ik dat Nederland niet veel geleerd heeft. Voort... Oh, sorry, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, nou, ik ben uh, tegen de stelling. Ik vind niet dat uh, zonder banaal te wezen wat gebeurd is... mogen wij natuurlijk nooit en ten nimmer vergeten. Niemand. Of je nou de koningin bent, de regering of mijn zoon van vijftien... Maar excuses, jeetje, Mina, kan dat niet eens gewoon ophouden? Kunnen we niet eens het vizier uh, op de toekomst richten en goed zijn voor allemaal? Altijd die excuses, altijd dat uitpluizen, altijd weer iets vinden. Typisch Nederlands. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag met Stoffen de Vries in Groningen, spreekt u. Ik ben wel voor een uh, excuus. Ik vind uh, trouwens, uh, dat wil ik wel even vooropgezegd uh, hebben... ...de heer Wilders is wel de laatste die hier iets over mag zeggen... ...want uh, hij heeft niet eens een uh, democratische partij waar je lid van kunt worden. Maar uh, dat terzijde, de Nederlandse spoorwegen hebben uh, volop meegewerkt aan de deportatie van Joden. De eerste transporten naar Westerbork, die zijn gewoon in personentreinen uh, uh, gebeurd. De Nederlandse politie, de... Uh, ambtenaren op gemeentehuizen, die, hadden, uh, die hebben allemaal mee, of allemaal, maar uh, zeker 70% heeft meegewerkt aan het verstrekken van de adressen. Deze mensen, als die helden waren geweest, en die staan nu nog wel vooraan bij uh, herdenkingen, mm. dan hadden ze die zaak verbrand. De Nederlandse spoorwegen, die hadden gewoon die treinen in de fik gestoken en die hadden daar nooit aan meegewerkt. U zegt dat verzoek om excuses aan te bieden, dat is helemaal niet zo gek? Dat is niet zo gek. En ik vind uh, uh, zeker in deze tijd dat wij met een, met een uh, beweging in de politiek zitten... die niet democratisch is, wij je geen lid van kunnen worden... die wel uh, zich aan de, aan de zijde van Joden schaadt... terwijl hij eigenlijk hun vijand is. Want hij zegt nu hetzelfde over een andere bevolkingsgroep... Mm. als wat de NSB toen over okay. de Joden zei. Ik vind het schandalig. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hallo, met Ria uit Capelle aan de IJssel. Uh, mm. Ja, ik, ik zit me helemaal op te vreten hier... Ik, ik vind dit, waar, waar gaat dit over? Die mevrouw uh, die net uh, voor deze meneer was, dat, daar kan ik het helemaal mee eens zijn. Het is Geert Wilders weer die er een punt van maakt. En die er een groot punt van wil maken. Omdat hij gewoon geld krijgt uh, van de Joodse uh, gemeenschap. En ik vind, laat hij zich druk maken om dat meisje wat van acht jaar wat door... Uh, door de eigen volk bespuugd en, en, en, en, en geslagen en geschopt. Weet ik allemaal ja. uitgemaakt. Maar, maar ik moet even. Want, want, wil, het gaat helemaal niet om. Wilders kan prima zijn eigen woord doen. Maar uh, de hele zaak komt in gang vanwege dat boek waar Els Borst iets over zegt en, uh, en uh, Gerrit Salm. En Wilders heeft dan ook. Nee, Oké, okay, maar Wilders heeft daar ook alleen maar op gereageerd, hè? wou ik alleen maar zeggen. Ja, natuurlijk. Als, als het over Joden gaat, ja. dan uh, reageert maar u, Wilders. Maar, maar even, even, terug loslinge, naar de stelling. Niet, even terug naar de stelling. Vindt u dat die excuses terecht zijn of niet? Nee. Dat hoeft niet wat u betreft. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ben ik in de... Ja, zeg het maar, meneer. Ja, nou, ik ben het met die dames eens die het net vooraf gaan. En ik heb me er één ding afgevraagd... waarom de media zo ingaat op een man als een pure Hitler, noem ik die. Want het is een beweging. En de media, die wil altijd nog beweren dat het een partij is. Nee, het is geen partij. Die man die voor mij was, nee, okay. had hetzelfde verhaal ook. Je moet eerst eens democratisch worden... voordat je zoiets ook kunt opmerken alleen al. Ja. Laat nou de media eens een keer stoppen... Met dat verhaal van de ja. PVV. Maar goed, ik zeg, ik, ik zeg nog even een keer namens ja. de media dan... Uh, dat we hierover praten vandaag is naar aanleiding van het boek. En dat is niet naar aanleiding ja. van de reactie nee, dat is goed van Wilders. Het is, maar de media die stapt daarachteraan. Goed, dank u wel voor het ja. bellen. Ja, ja, succes. En dat zeggen we tegen iedereen. Het is altijd, uh, uh, dit, dit onderwerp uh, roept een hoop emoties op. En dat is logisch natuurlijk. Uh, meneer Barnouw, het richt zich ook af en toe tegen u. Uh, Onderzoeken ja. van het nieuws, dat u hebt meegeluisterd. Ja. Um, als, ja. Als ik, en dat meen ik hoor, als ik Kill overkom... dan, dan uh, wil ik daar mijn excursie. Voor aanbieden, want dat is, dat is niet de bedoeling. Hebben we dat dan toch bereikt, dat we ja, excuses aanbieden? Ja, zeker. Uh, ik hou van excuses meteen en niet uh, jaren later. Leuk. Als het gaat om de deportaties, de eerste meneer heeft natuurlijk groot gelijk. Men wist in Londen dat er mensen gedeporteerd werden. Daar hadden ze constant tegen moeten protesteren. Maar mijn idee is dat dat niets geholpen zou hebben... Dus ze wisten het. En zelfs als ze niet zouden weten of er gaskamers waren al of niet... dat maakt niet uit. Natuurlijk hadden ze moeten protesteren... dat een deel van hun bevolking uh, afgevoerd werd. Maar dat is maar met mondjesmaat gegaan. Ja, ja zeggen mensen. Maar, ja, de rechtelijke macht, de politie, de spoorwegen... toen ambtenaren, ja, uh, 70% procent van de ambtenaren. Dus, dat maakt dat... het probleem... als, als we nu in Londen de maat gaan uh, nemen... dan zullen we dat de rest van Nederland ook moeten doen. De spoorwegen hebben trouwens een jaar of vijf... Zes geleden ja. hebben we excuses aangeboden. Ja, dat is zo. Dat is en uh, ik geloof de politie van Amsterdam, maar niet, niet andere politiekorpsen. Maar, uh, ja, blijft dus het punt, want u zegt eigenlijk... Van, ja, ze, ze, konden ook, ze konden er uiteindelijk uh, verder niks mee... ook al zou je dan nu daarvoor je excuses aanbieden. Maar goed, het is toch ook een, een gebaar dan? Ja, maar in, een, een, een gratuït gebaar. Het is een, als je nou vlak na de daad iets doet, als het nou in 46 of in 47 gebeurd was, was dat veel en veel helderder geweest. Dan kan je zeggen, nou toen wisten we nog niet zoveel, maar toen wisten we wel wat er met de Joden gebeurd was. Ja. Het feit dat er in, in Londen werden al um, werden plannen werden gemaakt om de Joden die afgevoerd waren, om weer terug te halen. Zat dus het idee dat er nog honderdduizenden in leven waren? Dat geeft Ze hadden dus echt allemaal plannen gemaakt. en dan de opvang dit, en opvang dat. Dat er verder niks van terechtgekomen is, dat is een tweede. Maar ze gingen uit van het feit dat er een heleboel nog in leven zouden zijn. En die ze terug zouden halen. En dat je? ze die ja. terug zouden ja. halen, ja. En dat, was, dat geeft ook aanzicht u daarmee dat ze gewoon totaal niet op de hoogte waren... van wat er nou echt gebeurt. Ze, zelf, zelfs als ze een paar keer dat gehoord hadden... wil dat nog niet zeggen dat dat uh, onderdeel van je beleid wordt. En... Als we gaan kijken naar het beleid van de Tweede Wereldoorlog... had de Nederlandse regering, inclusief de mine, daar 0,0 effect op. Dat beleid werd door de Amerikanen en de Engelsen gemaakt. Ja. En daar stond centraal, we moeten deze oorlog winnen. Er was nog één ding, wat, wat, dat heb ik zelf even snel opgeschreven... dat was een van de eerste bellers ook. Volgens mij was zelfs die meneer Van Dijk, de allereerste... die zei van, uh, die excuses zijn ook belangrijk... voor de onverschilligheid die nu uh, heerst, af en toe in Nederland. Ja, dat, dat, dat vraag ik me af. Want als je die, ik bedoel... Je uh, geeft excuses voor wat er in 405 het is gebeurd... Nou, dan zullen degenen die nu zich anti-Joods uh, optreden... Uh, niet veranderen. Kijk, het is een belangrijk punt van Gersenveld in zijn boek. Die wil in zijn boek eigenlijk zeggen... dat Nederland een ongelooflijk vies, vuil, antisemitisch land is. Wat dan ook nog de brutaliteit heeft om Israël ze nu en dan de les te lezen. Mm. En dat dat komt van voor de oorlog, tijdens de oorlog en na de oorlog. Dat is één... Uh, rode draad in zijn boek en in zijn artikelen. Ja, ja. Eén punt wel. Die, mev die tweede mevrouw die had het over uh, het, het onderdak brengen van Joden. Daar is inderdaad, daar zit wat in. Toen het verzet een beetje flink op gang kwam, dan praat je over begin 1943, dan is het grootste gedeelte van de Joden al afgevoerd. Maar haar opmerking dat als je Joden onderdak gaf, dat dan de vaders werden doodgeschoten. Dat is een verhaal wat tijdens de oorlog wel liep, na de oorlog ook. Uh, gebracht is, maar dat is in algemeenheid niet waar. Nee. Maar goed, ik, ik kan me voorstellen dat je in zo'n situatie zit uh, je, en je moet dan voor je eigen hachje kiezen. Uh, en je hebt dat verhaal gehoord, ja, dan, dan reageer je zo. En dan oh. is het nu heel makkelijk toekomst. Oh, oh, daarom? Oh ja, ik, doen, ik ja. ben de laatste die gaat roepen van ja. uh, die slappe Nederlanders. Ze hadden allemaal Joden naar moeten ja. nemen. Het was de uh, Duitsers te doen om Nederland joden te maken, of we daar nou aan werkte of niet. Ja. Meneer Barno, dank voor uw bijdrage aan standpunt.nl. Onderzoeken van het Nieuw het laatste woord zal er zeker nog niet over gezegd zijn. het uh, percentage is niet veel in veranderd. Het aantal stemmers wel. U kunt de hele middag blijven reageren op deze stelling op onze site. Snel naar Elsbeth voor de onderwerpen van Dit is de ja, Dag. Ja, we hebben te gast de burgemeester van Maastricht. de onderhoes, zit er nu ongeveer een jaar. Dus we kijken eens met hem terug. Hoe bevalt het hem? Daar in die stad ver weg in het zuiden. De hoofdredacteur van uh, De Libellen, Frans Kastuy. Vanavond een documentaire over De Libellen. Lees jij hem wel eens? Uh, een gewetensvraag. Nou, luister dan straks maar even naar het gesprek.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 Bekende babyboomers die dit jaar 65 worden. Twee dingen. In de eerste week van 2012 gesprekken met vijf mensen over het bereiken van de pensioenleeftijd. Mijn motto is gewoon een positieve levensinstelling. Vanavond te gast oud schaatser en arts Harm Kuipers. Genieten van alles wat kan zolang het kan en we zien wat schiptrand. Harm Kuipers over het afbouwen van zijn werk en over zijn gevecht tegen prostaatkanker. Twee dingen. Vanavond tussen 8 en half 9. Radio 1.